Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Romsies van NS-personeel. Medewerkers protesteren omdat afgelopen nacht opnieuw collega's... werden bedreigd en mishandeld. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. Maandagochtend was er een landelijke actie van NS-personeel... tegen het geweld tegen conducteurs. Minister Hennis gaat het gebruik van kankerverwekkende chroom 6-verf bij Defensie niet verbieden. De SP had daarom gevraagd. Volgens Hennis worden de risico's voor het werken met de giftige verf zo klein mogelijk gehouden. Vorig jaar werd duidelijk dat de verf jarenlang op een onveilige manier is gebruikt bij Defensie. Ruim 400 medewerkers of oud-medewerkers zeggen dat ze medische klachten hebben. Een hotelketen moet ruim 300.000 euro boete betalen voor het overtreden van de wet op het minimumloon. Het bedrijf kon inspecteurs niet duidelijk maken of 30 werknemers voldoende loon hebben gekregen. De inspectie wilde de naam van de keten niet noemen, maar volgens een betrouwbare bron gaat het om bastionhotels. De politieke partij Groningen Centraal stapt naar de Raad van State... om de gaswinning in Groningen te laten stoppen. Het gaat om een spoedprocedure. Volgens Groningen Centraal schendt minister Kamp... de mensenrechten van Groningers en brengt hij ze in gevaar. De lijsttrekker van de partij zegt dat het niet om een verkiezingsstunt gaat. De voormalige Spaanse koning Juan Carlos hoeft geen DNA af te staan om vast te stellen of hij een buitenechtelijke dochter heeft. Een Belgische vrouw claimt dat ze de dochter is van Juan Carlos en eiste de test, maar het Spaanse hoge rechtshof heeft de eis afgewezen. De vrouw van 48 heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Juan Carlos haar biologische vader is. Het weer volop zon, alleen in het oosten komt wat bewolking voor. Het is 8 tot 11 graden. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen schijnt de zon weer en wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 richting Den Haag. Voortknopend het Lunette, 4 kilometer. En verderop nog eens een keertje 6 kilometer voor het Gouden-Acaduct. Op de A13 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en de afgelopen roodreis 5. A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht, 4 kilometer. A16 richting Rotterdam. Voortknopend het Ter Bregseplein 4 op de parallelrijbaan. A20 in de richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer. Na een ongeluk, alle rijstoken zijn wel weer open. En op de rijbaan richting Rotterdam staat bij aan de IJssel 4 kilometer. A27, Breda richting Utrecht, bij de voordebrug Gorkum... daar staat 3 kilometer. En op de, vanuit Utrecht naar Gorkum... op de A27, daar staat tussen nu Runet in Hagestein 3 kilometer en 4 kilometer voor Lexmond. A28 richting Utrecht, daar staat 5 kilometer voor Knoopend Rijnsweert. Tot zover de verkeersinformatie.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 Cfm. In 2015 al 25 jaar live. live.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 Some nigga in it, take a sip. sign the check.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 Up town, funky up, up town, funky up. Up town, funky up, up town, funky up. I said, up town, funky up, up town, funky up. Up town, funky up, up town, funky up. Yeah. Come on, dance, jump on mm -hmm. it. If you suck, and flown it. If you freak dead and mm -hmm. own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on mm -hmm. mm -hmm. it. We hebben nu Uptown Funk. We gaan nog één plaatje draaien. En daarna komen we terug met de evenementen van het circuit. Hier is Heroes. Het is kwart over vijf. Dat betekent dat het tijd is voor de evenementen van het circuit. Op 6 april. Oh, ik begin op 6 april. Ik bedoel 22 maart 2015. Automax Street Power. Waar allerlei getunede auto's bijeenkomen. Op 29 maart 2015. Waar we het net al over hadden. De Run op 6 april 2015 als laatste van dit programma volgt het programma weer meer maar 6 april dus de paasracers je Heroes en nu hoor je last Me Not. She walked into the frame She moved like water Before I knew her name I knew I wanted her there Now every other night we spent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 Sleep just like an angel But when she wakes She leaves right out of there I know I'm playing in that danger But I like the thing she does to me, yeah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 Dat betekent dat het bijna tijd is voor de dieren van de week. Die naam Victoria en Fortuna. Maar eerst draaien we nog een plaatje. En dat is Boom Clap. Het is half zes. Dat betekent dat het tijd is voor dier of haar gedieren van de week, Victoria en Fortuna. gekomen als een moederpoes ze is nog best schuw maar als je haar rustig benadert kan je haar ook rustig aaien en dat vindt ze ook erg lekker ze kan hier goed met andere katten overweg honden weten we niet omdat ze, het, omdat ze daar het hier niet mee aanraking komt we plaatsen haar het liefst een rustig huisje met de tuin want ze wil later wel graag naar buiten kunnen dat was Victoria. Dan gaan we nu verder met Fortuna. Fortuna is een verlegen poes en hangt erg veel aan Victoria. Dit is de reden dat we ze graag samen willen plaatsen. Zodra we komen voeren... is het een echte kwebbeltante en komt ze heel dichtbij. Het gaat steeds beter met Fortuna. Ze eet ook al van je vinger, maar dit vergt nog wel wat geduld. Bent u geïnteresseerd, ga dan naar het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, 2041 XA in Zandvoort. En het telefoonnummer is 023-571-3888. 023-571-3888. En we gaan verder met Hey Brother... Brother. Maar is weer mijn moeder en dat is Dave en Dries de Roofing samen door het leven en dat weet ze waarschijnlijk van het programma van de Roofing. Zo op RTL 5 Oh, wacht, Ik zit nu een beetje reclame te maken. Nou, hier komen ze.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 en daarna zijn we terug met een nieuw onderwerp: typische meester dingen. Je hoorde, am I wrong? En nu hoor je Megan trainen met all about the base.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 You know I'm all Dat betekent dat het tijd is voor dat nieuwe onderwerp. De meeste Je hebt nog niks geschreven, zegt de meester, waarop de leerling antwoordt. Klopt, ik schrijf met onzichtbare inkt. Meester, als u, ons, als u kinderen ziet, waarom geeft u dan ons nooit zakgeld? Meester, op het toilet staat buiten gebruik. Moet ik nu buiten naar de wc gaan? Meester, ik heb een Griekse ei in mijn naam. Ben ik dan ook Grieks? De meester zegt tegen een leerling, je bent nog nooit verder met je opdracht. Waarop de leerling antwoordt, meester, ik heb het af. Alleen ik heb het in mijn hoofd gemaakt. Hahaha, ha, ha. die vond ik erg grappig. Goed we gaan weer verder met de muziek en Jort Lord. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The house will stay in shape. Cabron your greatness that you'll send, the call out send, the call out Send the call out send, the call out the call out send, the call out send, the call out send, the call out send, the call out send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 Les mêmes trop mailles Les hommes et tous les mêmes Macho Metsu Pon de ma vie est infidèle si prévisible Non je ne suis pas certaine Que que tu le mérites J'avais de la chance pour vous Dis-moi merci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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Facile à dire, je suis gnangnan Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, non, non, c'est important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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur moi au prochain rêve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 Dan gaan we nog één plaat draaien om het af te leren. Want uh, CFM en Stein zit al op me te wachten. The say yes, say yes, to... dus ZOMETEEN om 6 uur CFM Steffen hier is Fire Beach met Bazooka. real.